12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal een boete voor de VPRO vanwege een rokende hand Theo bij zomergasten. Maar hoezo eigenlijk? De voedsel en warenautoriteit legt het zo meteen uit. Verder een mediaforum met Bert van der Veer en Jean-Pierre Gelen. En nu het NOS journaal. Hier is Jan van der Putten. Goedemiddag. Opnieuw woningcorporatie in grote problemen. Ashton van de EU bezoekt Morsi en de Spaanse economie lijkt zich te herstellen. Vanmiddag is er bewolking en er valt wat regen of motregend. Het wordt ongeveer 21 graden. Morgen vooral in het noorden en oosten een enkele bui. En verder overal zonnige periode. Het wordt een graad of 22. Vanaf donderdag droog en vrij zonnig en flink warmer. Opnieuw moet een woningcorporatie in nood worden gered. De Brabantse woningstichting Geertruidenberg WSG, staat op het randje van een faillissement... en kan alleen nog met noodsteun van 118 miljoen euro overeind blijven. Andere woningcorporaties moeten dat bedrag dan ophoesten. Gert-Jan Dennekamp, wat is daar mis bij WSG? Nou, het is een hele kleine coöperatie, maar die heeft een enorm grote broek aangetrokken. Die hebben flink geïnvesteerd in grond, in commerciële projecten. En door de crisis gaat het daar op dit moment gewoon heel erg slecht mee. Daar moeten ze fors op afschrijven. En eh, ja, ze hebben gewoon niet het vermogen om eh, dat te doen. Dus dreigde de coöperatie om te vallen. Toen werd vorig jaar al een beetje geld gegeven aan de coöperatie. Van nou ja, zorg dan dat je voorlopig nog even overeind blijft en verkoop alles. Maar ja, in de huidige markt kun je bijna niks uh, verkopen. En dus dreigde de coöperatie opnieuw failliet te gaan. En dus moet er fors in de buidel worden getast. En uh, ja, dit is eigenlijk het enige alternatief, zegt de toezichthouder Daphne Braal... Uh, voor een faillissement. En faillissement zou veel erger zijn. Een bedrag van 117 miljoen is een bedrag wat moet worden opgehoest... door collega-corporaties. En dat is natuurlijk best een groot bedrag wat zij moeten meebetalen aan het financieel debakel bij deze corporatie. Het is wel een bedrag wat nodig is om WSG weer zodanig gezond te maken... dat de sociale woningen van WSG kunnen worden behouden. En dat is in het belang van de huurder. En daar krijgt de corporatie dan vijf jaar de tijd voor om uh, ja, weer boven Jan te komen. 117 miljoen, dat is nog niet zoveel als vorig jaar bevestigd. Want dat was. 2 miljard, het ja. totale bedrag. Uh, maar de sector daarvan hoefde maar een deeltje daarvan te betalen. Dat is 700 miljoen euro. Dus uh, ja, opnieuw moeten andere corporaties bloeden voor het feit dat er uh, uh, corporaties zijn die de zaken niet op orde hebben. En de bedragen beginnen inmiddels wel flink op uh, te lopen. In totaal is er al over de de afgelopen jaren bijna een miljard uitgetrokken om noodleidende corporaties overeind te houden. En dat geld ja, dat wordt dus niet besteed aan nieuwbouw of uh, uh, nieuwe projecten, maar alleen maar om uh, de put bij anderen te dempen. Ja, Dus de, dat merk je ervan als huurder of gaat ook je huur omhoog? Nou, Bij WSG uh, is in ieder geval gezegd dat de huren voor nieuwe huurders flink omhoog uh, gaan. Um, en dus merk je dat als huurder uiteindelijk ook. En ja, een noodlijdende coöperatie zal natuurlijk niet zoveel investeren in renovatie of nieuwbouw uh, dan een coöperatie uh, waar waarmee het goed gaat. Zijn er meer van die probleemgevallen? Nou, de, uh, het Centraal Fonds, de toezichthouder, die wil het niet uitsluiten... en die zegt dat uh, uh, dit niet de laatste reddingsoperatie hoeft te zijn. Gert-Jan Dennekamp over de problemen bij WSG in Geert Radenberg... EU-buitenlandcoördinator Catherine Ashton heeft zojuist in de Egyptische hoofdstad Cairo een persconferentie gegeven. Want gisteravond sprak zij met de afgezette president Morsi, die op een geheime locatie wordt vastgehouden. is we open frank the I saw him. Morsi maakt het goed. We hadden een twee uur durend gesprek, een open gesprek, zegt Ashton. Ja, is toch opmerkelijk. Correspondent Sander van Hoorn het gaat goed met Morsi. Wat heeft Ashton nog meer gezegd over die ontmoeting? dat die uh, toegang heeft, Morsi, dus tot uh, kranten en tv... dus dat ze over de actuele situatie konden praten... maar wat ze daar dan over besproken hebben, dat wilden ze niet zeggen. Net zo min wilden ze zeggen uh, waar die zit. Want uh, uh, de geruchten gaan dat ze er met een helikopter naartoe is gebracht... maar ze zegt, ik weet niet waar die zit. Hoe dat fysiek mogelijk is, dat, dat het blijft een beetje raadselachtig. Is ze geblinddoekt geweest of heeft ze gewoon de ogen gesloten... of wil ze het gewoon niet vertellen? Ik denk dat het het laatste is. Wat is, wat is Ashton daar eigenlijk aan het doen met Morsi praten met anderen? Ja, ze praat echt met iedereen, dus van Morsi tot uh, generaal al Sisi, van jongere bewegingen die aan de basis stonden van die grote demonstraties in Egypte tot uh, radicaal-islamitische groepen. Ze probeert met iedereen te praten om te helpen, zoals zij dat zegt. Ze wil niemand uh, vertellen wat ze moeten doen... maar ze probeert te kijken of er um, een mogelijkheid is om een brug te slaan... tussen die standpunten die nog altijd zo ver uit elkaar liggen in Egypte. Ashton gaat ook weer weg. Uh, en er was een demonstratie aangekondigd van de moslimbroederschap... later vandaag, zou die nog doorgaan? Ja. Ja, die gaat nog door. En dat tekent wat mij betreft... Uh, uh, dat zij er in elk geval nog niet in is geslaagd... om die partijen dichter bij elkaar te brengen. Want dan zou je misschien vanuit de moslimbroeders kunnen denken... laten we dat soort bemiddelingspogingen een kans geven. Dus ofwel uh, die bemiddelingspoging heeft nog niet uh, tot resultaat geleid, uh, of uh, ze willen gewoon uh, het hart tegen hart spelen. In elk geval, die demonstratie uh, gaat vandaag gewoon door. En je zag ook wel hoe voorzichtig Ashton was in haar formuleringen. Wat dat betreft heeft ze uh, natuurlijk wel heel goed door dat uh, uh, ze niet uh, iets op kan leggen als Europa. En dat uh, het ook wel eens eerder is aangetoond hoe het mis kan gaan. Uh, mevrouw Patterson bijvoorbeeld, de uh, Amerikaanse ambassadeur in Egypte... die heeft door uitspraken die ze in vergelijkbare situaties heeft gedaan... heeft ze het voor elkaar gekregen dat Amerika nu door beide partijen in Egypte als tegenstander uh, gezien wordt. En dat is een situatie waarin uh, bemiddeling sowieso onmogelijk is heeft ze heel erg proberen te voorkomen. Uh, ze gaat nu weg. Ze zegt onze pogingen gaan door om de partijen in Egypte bij elkaar te krijgen. En als het nodig is ben ik zo weer terug. Midden-Oosten correspondent Sander van Hoorn. Het kabinet moet haast maken met het innen van belasting van automobilisten met een buitenlands kenteken. Dat vindt het CDA. Volgens die partij rijden er veel buitenlandse auto's rond zonder dat de eigenaar wegenbelasting betaalt. Het kabinet zou binnen een paar maanden met een plan van aanpak komen... maar het schiet maar niet op, zegt het CDA. En het is eh, overigens niet duidelijk om hoeveel auto's het precies gaat. Volgens de PVV, die al eerder aandacht voor die zaak... heeft zo'n 70 procent van de buitenlandse werknemers een buitenlands kenteken... en loopt de Nederlandse schatkist daardoor tientallen miljoenen euro's mis.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 In Limburg is vannacht een man aangehouden na een wilde achtervolging. Agenten zagen de man met hoge snelheid rijden in Heerlen. Hij negeerde vervolgens het stopteken... waarna een wilde achtervolging dus volgde door Heerlen, Brunsum en Sittard. En daar reed hij zich uiteindelijk klem, zegt de politie. Nou, De man uh, die reed zich klem in die doodlopende straat... en probeerde vervolgens te vluchten. Toen dat mislukte, heeft hij alle deuren op slot gedaan. En hebben agenten een ruitje in moeten slaan... om hem door het ruitje uit de auto te halen. De man heeft zich hevig verzet bij de arrestatie. En daarbij zijn ook een drietal agenten gewond geraakt. Maar uiteindelijk is het wel gelukt om de 30-jarige man het Heerlen aan te houden en mee te nemen naar het bureau. En de verdachte raakte op weg naar het bureau nog onwel. En moest toen met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. En het is allemaal nog niet duidelijk of die onder invloed was en waarom die op de vlucht was voor de politie. De aanpak van achterstandswijken heeft tussen 2008 en 2012 weinig effect gehad. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau... na onderzoek van het gevoerde overheidsbeleid in die zogeheten krachtwijken. De Amersvoortswijk kruiskamp was een van de wijken op de lijst van oud-minister Ella Vogelaar. Er zijn miljoenen in de wijk gepompt om het daar leefbaarder te maken. Maar problemen zijn er ook nog steeds. Er zijn minpunten en er zijn pluspunten, dus ik ben er achteraf gezien. Vind ik het uh, jammer dat wij vorig jaar al de eerste waren die er weer uit waren. Vogelaarwijk af. Ja, jammer. Ik loop door Kruiskamp met mevrouw Ellie van Westerlaak. Zo'n echte betrokken bewoonster. Ze woont hier al 40 jaar en heeft de wijk de afgelopen jaren flink zien veranderen. Hoe is het hier met de criminaliteit sinds dat vogelaargeld geld hier naartoe is gebracht? In het begin ging het heel goed. De eerste paar jaar van het Vogelaar gebeuren, zeg maar, daalde de inbraak. Maar de laatste tijd, het laatste jaar eigenlijk, stijgt het aantal inbraken weer. Het is een wijk met laagbouw uit de jaren 50. En flats van 4, 5 woonlagen hoog, ook uit de jaren 50. En hier een prachtig speelveldje. Is dit de parel van de wijk? <laughs> een van de. Wat is hier nou nog meer veranderd sinds Kruiskamp Vogelaarwijk werd? Nou, er is ontzettend veel nieuwbouw gepleegd. En langs de rand van de wijk is een, uh, wat ik dan noem een klein goudkusje gebouwd. Wat bedoelt u daarmee? Uh, dat er wat uh, duurdere uh, koopwoningen zijn gebouwd. En uh, dat de afstand tussen uh, de mensen die daar wonen en de mensen uit de oudere wijk... toch nog niet helemaal is zoals wij dat zo graag zouden zien. En die zeuren ook wat meer? Soms wel, ja. ja onder andere over dit speelveld. Uh, er zijn uh, een aantal hangjongeren hier op dat speelveld. En daar is het ook speciaal eigenlijk voor aangelegd. Een stukje van het speelveld is een hangjongerenplek. Maar er is nu toch een, uh, een gebiedsverbod ingesteld... tussen 10 uur s avonds en 8 uur s ochtends. En dat heb ik in die 40 jaar dat ik hier woon nog nooit meegemaakt. We lopen nog een stukje verder. We worden graden geslagen daardoor mevrouw. In Duster en met de krulspelden nog in het haar. Wat zou er nou nog moeten gebeuren om u een volmaakt... gelukkig mens te maken in deze wijk? Uh, meer aandacht voor de jongeren. De jongeren die worden uh, uh, overal eigenlijk weggeschopt. Overal waar een groepje met jongeren bij elkaar staat... is het oeh zijn hangjongeren wegwezen. En daar moeten we wat mee, want dat is wel onze toekomst. En als dat gebeurt, gaat u met een grote glimlach hier door de kruiskamp? Nou, dat ga ik nu ook wel, hoor. Dat was een verslag van uh, Martijn Bink... Tientallen filialen van bakker Bart dreigen failliet te gaan. Het hoofdkantoor wil hun geen brood meer leveren... omdat ze een betalingsachterstand hebben. Volgens het Financiële Dagblad moeten franchisenemers met een betalingsachterstand vooruit betalen. Maar dat kunnen tientallen ondernemers niet. En daarom blijven de schappen leeg en krijgen ze geen inkomsten meer. Het zou gaan om 50 tot 60 bakkers. Sport. Ja, Het WK Zwemmen in Barcelona. Er waren vanmorgen vier afstanden met maar één Nederlander die in actie kwam. Bob van der Tak, Femke Heemskerk. Hoe deed ze het? Ja, ze deed prima in de series van de 200 meter vrije slag. Heemskerk plaatste zich voor de halve finale. Dat was natuurlijk het voornaamste. Dat was ook wel het minste wat je van haar mocht verwachten. Uh, ze noteerde de achtste tijd, 1.57.44. Maar vooral de manier waarop die tijd tot stand kwam was prima. Het was namelijk een hele mooie, vlakke race. Zoals de trainer van Heemskerk, Marcel Wouda, dat zo graag ziet. Dus uh, ja, grote tevredenheid denk ik zowel bij Heemskerk als bij haar coach. En de tegenstand was niet mals. Nee, zeker niet, want ze zwom in een heat met, uh, niet minste met Katinka Hosu, Missy Franklin en Sarah Sjöström. Drie zwemsters die allemaal al een wereldtitel op zak hebben hier in Barcelona. En Hosu en Franklin die gingen ook wel behoorlijk hard weg in die race. Maar het goede van Heemskerk was dat ze zich niet liet opjagen door de concurrentie. Dat ze gewoon haar eigen race zwem, haar eigen tempo en dat ze dat uh, raceplan dus heel goed uitvoerde. En uiteindelijk uh, nog als derde aantikte, want Sjöström, die ging ze op de laatste meters nog voorbij. Is het allemaal voldoende om vanavond de uh, finale te bereiken voor Heemskerk? Ja, dat is de vraag natuurlijk. Ja, ze hoeft alleen maar tussen aanhalingstekens die, uh, die uh, achtste plaats te consolideren. Dan zit ze in de finale. Maar goed, dat is een beetje makkelijk gezegd natuurlijk. Maar ja, ik vind dat Heemskerk de kwaliteiten heeft... en ook de vorm om uh, gewoon die finale te bereiken. Dus uh, ik ben wel uh, positief gestemd wat dat betreft. Bob van der Tak over het WK-zwemmen in Barcelona. De Russische wielerformatie Katusha heeft sprintcoach Erik Sabel geschorst na zijn bekentenis over dopinggebruik. De Duitse autowielrenner gaf gisteren in een interview aan dat hij tussen 1996 en 2003 doping gebruikte. En dat was dan weer een reactie op uitkomsten van de Franse Senaatscommissie die bekend maakte dat de Duitser in de Tour van 98 EPO gebruikte. Beachvolleybalsters Sanne Keijzer en Marleen van Iersel zijn het Europese kampioenschap goed begonnen. In het Oostenrijkse Klagenvoort won het duo in twee sets van het Britse koppel Lucy Bolton en Zara Dampney. En tennister Kiki Bertens heeft de tweede ronde van Washington Open niet bereikt. In drie sets was de Slovaakse Jana C. Pufloa te sterk voor de nummer 68 van de wereld. Bertens verloor in Washington al voor de zesde keer op rij in de eerste ronde. En dat gebeurde ook al op de toernooien van Roland Garros, Rosmalen, Wimbledon, Bad Gastein en Stanford. Dat is niet zo best allemaal. Erwin De Hart, hoe is het op de weg? Ik heb uh, maar één file. En wel op de A9 Amstelveen uh, richting Alkmaar. Er staat de brug open tussen het rottenpolderplein en Beverwijk. Twee kilometer. Dit zijn hoofdpunten uit deze uitzending. Opnieuw zit een woningcorporatie in grote moeilijkheden. Het is dit keer WSG uit Geertruidenberg. Buitenlandcoördinator Ashton van de EU is in Egypte op bezoek geweest... bij de afgezette president Morsi. En de Spaanse economie lijkt zich te herstellen.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 of Samsung Galaxy S4. KPN doet het gewoon. Ga naar kpmcom slash zakelijk, ook voor de voorwaarden. Vanavond in Altijd Wat. Het is de eeuw van de vrouw. Maar zijn vrouwen in Nederland wel gelijkwaardig aan mannen? En feminisme in de ogen van opzij hoofdredacteur Margriet van der Linden. Hoe geëmancipeerd zijn we eigenlijk? Kijken dus naar Altijd Wat om tien over negen. Direct naar de slimste mens bij de NCRV op Nederland 2. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De Twittergemeenschap werd afgelopen weekend geteisterd door truttige tweets van ene Linette Kreunert. Wie is dat eigenlijk? In het Mediaforum 2 tv-deskundige Bert van der Veer. zo'n columnist en regisseur. En Jean-Pierre Gela, hij is tv-criticus van de Volkskrant. En het gaat onder meer over het mediaoptreden van de paus. Vaticaankenner Andrea Vrede. Tegen het advies van zijn eigen raadgevers in... gaat hij zomaar praten met de journalisten. 70 stuks maar liefst, die alles mogen vragen wat ze willen. Spontaan, vrolijk, geeft hij antwoord naar een geslaagde reis. En kun je eigenlijk zeggen, is deze paus bezig... met het, een beetje het inpakken van die journalisten. In de Nationale Nieuwsquiz zometeen Peter Klaver uit Doornenburg. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws. 812.000 mensen zagen zondag Hans Theo tot drie keer toen een sigaret opsteken... in het programma Zomergasten. De cabaretier heeft vast de indruk gehad dat hij tijdens het gesprek niemand tot last was. Ze zitten hier in een hele lege studio. Iedereen is al weg. Er komen allemaal mensen. Komen ze dan af en toe hier? En en, veel te grote tv. Ja. Maar ik vond het wel leuk. Jammer. Goed zo. Bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is het niet onopgemerkt gebleven. En ik praat erover met Benno Brugging. Hij is woordvoerder van die NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Meneer Brugging, goedemiddag. Goedemiddag. In eerdere berichten lazen we dat er een boete dreigt voor de VPRO. Gaat die boete er komen? Nou, ik weet niet of die voor de VPRO komt. Maar het is wel de bedoeling een boete op te maken voor het roken op de werkplek. Maar ja, hoezo niet voor de VPRO? Dat is wel de uitzendgemachtigde. Ja, maar het is even de vraag of die ook de werkgever is. Want de werkgever moet aan de werknemer een plaats een, een rookvrij werkplek bieden. Ja. Dus dat gaan we dus uitzoeken. U gaat nog even uitzoeken naar wie de boete gestuurd wordt. Hoe hoog is die boete? Uh, een eerste overtreding gaan wij uit van 600 euro. En bij een volgende overtreding kan die dan iedere keer verdubbeld worden. Ja. Hans Theo zat in een enorme studio, we hebben het hem net horen zeggen, met alleen Wilfried de Jong en wat cameramensen. Het asbak stond al klaar, dus kennelijk hadden ze toestemming gekregen om te roken. Waarom toch die boete? Het gaat niet om toestemming krijgen om te roken. Je mag op een werkplek niet roken, zoals dat ook op je kantoor niet mag... en zoals het ook in een café niet mag, in de horeca. Ja, maar nu staat er een camera bij. Ja, dat maakt dus niets uit. Maar ons had u het nooit geweten bijvoorbeeld als het achter de schermen was geweest. Nou, wij hebben dus meldingen gekregen ook, waardoor we hierop gereageerd hebben. En wij reageren op alle meldingen die binnenkomen bij onze, onze meldlijn. We reageren wij dus ook nu. Hoeveel meldingen waren dat? Ik heb geen idee hoeveel mensen er precies gemeld hebben... maar ik heb een hele hoop op Twitter gezien. Dus mensen die zeiden van ja, er wordt daar zomaar gerookt. Doe er wat aan. Ja, dat doet er wat aan. Ik weet niet of ze het erbij zeggen. Maar de melding van roken geeft voor ons een aanleiding om actie te ondernemen. Hm. Nou is het nogal willekeurig, want toevallig ook in een ander programma... van Wilfried de Jong, 24 uur met, wordt ook wel eens gerookt. Dat heb ik begrepen, dat heb ik niet gezien. En als we het gezien hadden, dan hadden we daar waarschijnlijk ook actie ondernomen. Dat heeft gewoon met de kijkcijfers te maken eigenlijk. Nee, het is te maken met mensen die er naar kijken. Ja, maar dat, naar kijken, ja, ja, maar dat bedoel ik dus. Ik bedoel, dat programma is blijkbaar minder opgevallen. Ja, maar het maakt niet uit hoeveel mensen er naar kijken. Maar het gaat ook niet om het kijken. Het gaat om het feit dat er gerookt wordt. Um, die eerste aflevering werd goed bekeken. 812 mensen, zei ik al. Is dat toch mede een reden ook dat u ook een soort voorbeeld wil stellen? Nee hoor. Wij stellen geen voorbeelden. Wij handhaven de regels. En hoe vaak, hoe vaak gebeurt dat gemiddeld? Want zo vaak horen we er ook weer niet over dat een tv-programma wordt beboet vanwege roken. Ik heb proberen na te gaan of we dat vaker gedaan hebben. Daar kwam ik niet helemaal achter. Maar ik kan nog wel verwijzen naar het programma Killer Karaoke van RTL. Waar een paar weken terug uh, slangen in ijswater werden gestopt. En waarvan dus ook de regels werden overtreden. En daar zijn we ook naartoe gegaan. Oh ja, oké. Okay. Maar dat heeft niet met roken te maken? Heeft niets met roken te hmm. maken, maar wel met onze toezichttaak. U, u weet niet wanneer het de laatste keer was dat de NVWA een boete heeft uitgeschreven voor roken? In een tv-programma bedoel ik dan? Nee. Nou, we, we hebben even gebeld met de VPRO. De eindredacteur, Peter van die was alweer heel druk met volgende week bezig. Met monteren en ik weet niet wat hij allemaal aan het doen was. Hebt u de VPRO al laten weten dat, uh, dat u daar uh, onderzoek gaat doen? Nee, we gaan er naartoe vandaag. Aha. Dus ze kunnen de loper uitleggen? Uh, ja, ze mag geen asbak bijzetten. <laughs> nee. Weet u eigenlijk of het Noordervliet er ook? Weet ik niet. Die zit de volgende week, hè? ...om dan niet op de werkplek te gaan roken, nee. maar dat op een andere plek te doen. Bovendien wordt de boete dan alleen maar hoger. Precies. Ja. Dank dat u even van de telefoon kwam. Benno Brugink, hij is woordvoerder van de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Jammer maar helaas voor alle Gerard Joningfans fans het nieuws over een standbeeld voor de zanger. Dat blijkt een flauwe grap te zijn. RTV Noord-Holland en het AD hebben gemeld dat er vandaag een bronzen standbeeld zou worden onthuld in Schagen. Dat is Jonings geboortedorp. De zanger zou het beeld te danken hebben aan zijn jarenlange inzet voor de emancipatie van homoseksuelen. Maar het is een hoax. Toen RTV Noord-Holland opnieuw contact zocht met de initiatiefnemer, bleek die spoorloos verdwenen te zijn en ook de zanger zelf wist van niets. Het Poent Radio 1-programma Echte Jannen laat geen luisteraars meer aan het woord in de uitzending. De druppel die zondagnacht de Emma deed overlopen, was een opmerking van een inbeller die vond dat gast Frits Barend naar Auschwitz moest. In een week eerder kreeg presentator Jan Roos te horen dat zijn kinderen kanker moesten krijgen. Roos is het zat en wil de vervelende reageer dus geen podium meer geven. Kijk, je gooit je lijnen open en uh, je hoopt op grappige uh, reacties of, of inhoudelijke reacties. Uh, en ik vind het prima als iemand uh, een boer laat of een scheet. Een grove taal, dat maakt me ook zo moe uit. Ik bedoel, we spugen bij echte Jannen zeker niet in een sterk bakje. Alleen ja, uh, joden naar Auschwitz wensen, uh, kinderen, kanker. Ja, op een gegeven moment... Weet je, ik ga het niet over smaakvol hebben, want daar zegt hij dan zeker niet. Uh, zeg, mijn kop lopen in. Alleen, ja, op een gegeven moment denk ik, van, ja, het is gewoon, de, die show wordt minder leuk... als je dus uh, mensen die eigenlijk opgesloten, die met zitten, uh, het podium biedt. Ja, volgens Roos zwicht hij ook niet voor de doodsbedreigingen ja. die hij ook wekelijks krijgt. Ik zwicht niet voor die idioterie. Ik heb er wel zin mee om naar te luisteren. Dus, uh, als je een programma niet leuk vindt, dan zet je die uit. Nou ja, ik vind deze mensen langzamerhand niet meer leuk, dus dan zet ik ze uit. Nou, punt. Er komt een documentaire over het leven van Hillary Clinton. De film wordt gemaakt door de Oscar-winnende filmmaker Charles Ferguson. Zowel het persoonlijke als het professionele leven... van de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken... komt in de documentaire aan bod. Volgend jaar gaat de film in de bioscoop in première... en later wordt hij ook op CNN uitgezonden. De bedankstelling voor het leven van de voormalige First Lady is groot... omdat de verwachting is dat ze in 2016 een gooi zal doen... naar het presidentschap van Amerika. Dit weekend maakte NBC al bekend dat er een miniserie over Hillary komt. Een ware hit op Twitter het afgelopen weekend. Ed Linette Kreunert zorgde voor veel reuring met truttige tweets. Als plan uw kerstdiner ver van tevoren, vermijd kerststress... en stel het menu nu vast samen. Linette steeg in een paar dagen tijd van minder dan 100 naar bijna 3000 volgers. En velen vroegen zich hardop af of deze Linette wel echt bestaat. Nou, dat mag ze nu zelf uit de doeken doen. Ed Linette Kreunert, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Bestaat Linette Kreunert... Nou, in onze hoofden wel. En in de fantasie van heel veel mensen ook, denk ik. Nu. Wie is ons? Dat zijn uh, John Schop en ikzelf, uh, Annemieke. Annemieke. Annemieke van der Veen, hè? Ja, ja, ja. ja. En, en John Schop, jullie zijn samen Linette Kreunert. Ja, wij zijn samen Linette Kreunert. En, en waarom doen jullie dit? Ja, voor de lol. <lacht> <lacht> wij zijn er gewoon mee begonnen in, in, in juni, geloof ik. En toen hadden we zeven volgers. En wij vonden onszelf ontzettend grappig. En het was vooral grappig omdat we het met z'n tweeën doen... Uh, om te zien wie wat had gezegd. Dus het was echt voor de lol. Het was ook nooit de bedoeling uh, om uh, een hit te worden... of om uh, viraal te gaan, zoals dat heet. Mm -hmm. Maar het gebeurde. Het gebeurde vooral door Helene van Rooijen, geloof ik. Hè? Want die retweeten een van jullie berichtjes. Ja, die, die gaf ons een, een, een, een, een, ik geloof een volg, een ff, hè? een volg... Um... Advies of uh, aanbeveling. En toen uh, nou ja, kwamen er, uh, er. Gingen we opeens van minder dan 100 naar, naar 200 of 300 volgers. Maar het barstte echt los toen uh, Alexander Klupping. Uh, zei dat. dat zijn leven. Uh, nou ja, zonder Linette Kreunert in zijn leven. was het allemaal heel anders. Zeg maar, zoiets kun nou. je niet eens meer. Maar toen, toen ging het echt. Uh, toen ging het los. Hoe, hoe kwam je eigenlijk bij die naam, Linette Kreunert? Ja, die is verzonnen door weer iemand anders dan... Uh, uh, niet door ons, niet door mij, niet door John Schop... maar door weer een andere twitteraar. Uh, uh, wij hadden, John Schop en ik, voor de lol een foodblog gestart. Ook echt gewoon voor de lol. Donuts, tosties, Donut's blogspot. en tosties.blogspot. Donuts precies. En uh, mensen die het leuk vinden, mogen daar een stukje op schrijven. En, en um, een van onze Twittervrienden. Uh, kan die Roe. die heeft toen een, een column geschreven in de vorm van uh, ja, zo'n hele tuttige mevrouw, zeg maar. En die, die heeft de naam Linette Kreunert verzonnen. En, we, en John Schop heeft er toen een Twitter-account voor aangemaakt. En dat zijn wij toen samen gaan uh, beheren. Nou ja, en de rest is geschiedenis. Is het niet gewoon ergens een reclamestunt voor? Dat we binnenkort nee. worden geconfronteerd in een reclamespot met, met ene Linette Kreunert. En, en ja, dat, dat, dat we, dat we het allemaal instinken ja. met z'n allen. Gewoon voor de lol. Want? Er valt ook niks mee te verdienen met dit? Nee. <laughs> nee echt helemaal niks. Ik wat wat doet mevrouw zenuwacht. van der Veen? Ja, um, ik zorg gewoon voor huis en haard en kinderen. Kijk aan. En een, ho en een hoop lol als Linette Kreunert. Ja, enorm. Ja. Er het... werd er de laatste dagen ook wel een heel klein beetje zenuwachtig van. Uh, moet ik <laughs> Gaat het wel door ook? Ja, ik, ik weet het niet. Ja, het is gewoon zo ongelooflijk grappig om van die... ...oerdomme open deuren te verzinnen... ...waar ook geen... ...want er zit geen kwaad achter... ...er zit helemaal geen... ...geen uh, geen verwijzing... Naar, ...naar een dubbele bodem... ...het is echt gewoon... ...het zijn allemaal hele domme open deuren... ...en dat is wel heel grappig om te doen. En zo, ja, zolang... ...er zijn nog steeds mensen die het serieus nemen... ...en die het geloven... ...en die ook echt serieus reageren... ...een beetje boos... ...van we leven in 2013... ...ja, zo, ja zolang dat... Uh, nog gebeurt, denk ik dat het leuk is om te doen. Ga door, zou ik zeggen. Ja, en ja, dat fijn ja. dat je even naar de telefoon kwam. Annemieke ja. van der Veen dus, schrijver met John Schop... achter dat uh, Twitter-hypeje Linette Kreunert. Ja. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja, De Beatles naar blokken het media-archief. We hebben het deze week in het archief over programma's... die in de zomer een kans kregen op tv. In 1992 begon de Trost met een nieuw zomerprogramma... Karaoke TV. Zanger Sjoukje uh, Smit, beter bekend als Maggie McNeil... die presenteerde dat vanuit de vertrekhal van Schiphol. Voor de incheckbalie stond een karaoke-machine... zodat de reizigers samen met Sjoukje in zingen konden uitbarsten. Tussendoor werden dan korte gesprekken gevoerd, uh, maar daarmee waren we er nog niet... want het tv-team ging ook nog eens een keer mee... naar de vakantiebestemmingen. De allereerste uitzending van Karaoke TV... TV begon zo. Welkom op Schiphol, waar we beginnen met de allereerste aflevering van Karaoke TV. Karaoke komt van oorsprong uit Japan. Daar is het allemaal begonnen en al lang een grote rage. Niet alleen in Japan, ook in Amerika, Australië, Engeland, noem maar op. Zelfs in Nederland begint het al een rage te worden. Het leuke van Karaoke is dat werkelijk iedereen eraan mee kan doen. Ook als je de tekst niet kent, want die kun je aflezen van een monitor. Mmm. Uh, Jan Lorans, het vallende oh, zwaar. Je bent een hele prof, je houdt hem helemaal zelf al, ik denk niet doe ja. je. Nou, prima hoor, het gaat goed zo. Uh, waar ga je heen? Naar Mallorca. Naar Mallorca, ja. Palma de Mallorca? Ja. Volgens mij gaan wij er ook nog heen. Ja, ook nog? Ja, ah, misschien komen we elkaar nog wel tegen. Uh, ja. Kan je een beetje zingen? Oh, Letter aan, hè? Het is een beetje vroeg eigenlijk hè, om te zingen. Ja, eigenlijk wel. Hoe laat was je uit bed vanmorgen? Ik ben niet naar bed geweest, eerlijk gezegd. gezeten. Oh! oh. Nou, dan wordt lekker lang uitslapen daar. My body rides over the ocean. Oh, bring back my body to me. Dankzij dat mezing van Sjoukje Smit werd Karo ook weer bekender bij het grote publiek in Nederland. Maar een doorslaand succes, zoals in het Verre Oosten, is het eigenlijk nooit geworden. Dit is Radio 1, Lunch. Het Mediaforum. Met uh, twee tv-kenners. Bert van der Veer is er en uh, Jean-Pierre Gele, tv-resident voor de Volkskrant. En uh, Bertie is uh, ook regisseur, schrijver, columnist. Hartelijk welkom, allebei. Uh, Jean-Pierre, uh, want jij bent op, in de krant op vakantie. Ja. En uh, wat doet de tv? In het echte leven ook. Criticus dan, die kijken wel tv. Uh, nou, de hoogtepunten. Ik, ik probeer het zoveel mogelijk te beperken, maar wel hier gaan zitten. Wel hier, Moet je er zitten, toch maar weer over nadenken. Ja, maar dat is vakantie voor mij. Okay. Dat is gewoon leuk. <laughs> gewoon, is gewoon fijn om te horen. <laughs> de uh, Voedsel en Warenautoriteit. Die beslist dus later vandaag of de VPRO een boete krijgt. Uh, 600 euro hebben we net gehoord. Voor drie sigaretten die Hans Theo opstak uh, <laughs> tijdens zomergasten. Is dat 200 uh, euro per sigaretje? Werkt het zo? Ja, dat is een duur sigaretje. Nee, 600 volgens mij voor deze overtreding. Ik denk ja. dat dat gewoon uh, deze drie zijn. En dan bij een volgende keer gaat, wordt de boete hoger. Ja, maar is dat 600 omdat het drie sigaretten waren? Nee, volgens 200? mij is gewoon, gewoon de eerste boete is Oh, Doodspenoud voor een pijp waard is. <laughs> ja, ik weet niet so. of daar verschillen zitten. Jij bent pijper ook. Maar ja. dit is toch een grap van Lina de Kruin, het mogen we <laughs> Toch? <laughs> het zou best kunnen, ja. Zeg, we, we, ja. Heb jij er ooit mee te maken gehad, Bert? Want jij steekt wel eens een pijpje op, hier of, hier of daar. Uh, ik ben nooit beboet, in ieder geval. Dus, uh, nee, ik, ik heb er nooit mee te maken gehad. En iedereen die wel eens in een televisiestudio is geweest... die weet ook hoe geweldig de airconditioning daar is. Dus de kans dat uh, cameramensen kotsend de studio hebben verlaten... Uh, geluidsmensen flauwgevallen zijn en de opnameleider kanker heeft gekregen... lijkt me buitengewoon klein. Dat iemand zijn eigen belachelijkheid niet inziet is echt, echt, <laughs> echt schrijnend. Ja, alles hangt kennelijk ook af, hoorden we net in het gesprekje... van de vraag of die meneer van de ware autoriteit het ook gezien ja. heeft. Of, uh, of, of er andere mensen gedaan? het melden... Ja, ja, want dat is in dit geval gebeurd, kennelijk. Ongelofelijk. Ja, is uh, kneuterig. Ja, het is een soort potvisprotocol, maar dan uh, in, in, in, in uh, studiobasis. Ik, ik vind het echt. Ja. Gapvolle redders zou ik tegen die man zeggen. Ja, ja. Nou ja want het, het gekke is inderdaad. Toevallig ook een programma met, met Wilfried de Jong. Uh, 24 uur met, daar zie je ook wel eens iemand een sigaret opsteken. Maar dat is natuurlijk ook. Uh, en dat dat heb die man nooit gezien. Nee, precies. Maar, dat... ja, maar het, ho het hoort natuurlijk ook zowel bij 24 uur als bij gasten. Je probeert een zekere authenticiteit uit ja. die gast te halen. Nou, die gast rookt. Ja. ja wat, wat wil je dan? Misschien drinkt hij ook wel, nog erger. Ja. Maar dat doet de voedsel dan bijna nooit. Ze dronken ook gewoon bier in beeld, inderdaad, dat klopt. Schat, daar ja. heb je gelijk in. Ja. Maar da da daar gaan zij dan, dan kennelijk niet over. Uh, uh, ja, flauw dit of? Ja, ik vind het echt. Ik kan er vooral om lachen hoor. Maar ik vind het, als ik er langer over nadenk, vooral sneu. Het is typisch Hollands. Regeltjes, protocollen, bureaucratie Get job, zeggen we dan. Ja. Ga iets zinnigs doen met je leven, zeg. Ik vind het Ik wist niet dat het zo werd. Nou goed, Peter van Inge kan de voordeur openzetten. Want ze komen vanmiddag even bij hem langs. Ik vind wel dat er nu elke week standaard gerookt moet gaan worden. Eigenlijk op elk tv-programma. Nellek in weet je dat? Die zal wel een sigaartje of zo, denken. Ja, dat lijkt me zo'n lang sigaartje vrouw. Een vrouwen We gaan het wel zien. Eerst zometeen andere zaken uit de media. Is het dit is Radio 1, het NOS Journaal, Jan van der Putten. Er moet opnieuw een woningcorporatie in nood worden gered. WSG uit Brabant kan alleen met een noodsteun van 118 miljoen euro... worden gered van een faillissement. Andere corporaties moeten dat bedrag ophoesten. Het is na Vestia de tweede corporatie in korte tijd... waarbij andere woningcorporaties moeten meebetalen aan de redding. EU-buitenlandcoördinator Catherine Ashton heeft gisteravond gesproken... met de afgezette Egyptische president Morsi. Ze zei later dat Morsi televisie mag kijken en kranten mag lezen... en dat het goed met hem gaat. Het is niet bekend waar ze elkaar hebben ontmoet. Het is alleen bekendgemaakt dat het een diepgaand gesprek was... dat twee uur heeft geduurd. In de sporthal bij Napels hebben zo'n 4000 mensen... de slachtoffers van de busramp van zondag herdacht. herdenking was in het plaatsje Pozzuoli waar de meeste slachtoffers vandaan komen. Ook premier Letta van Italië was bij de dienst. Dat ongeluk kost aan zeker 38 mensen het leven. En in Limburg is vanochtend een man aangehouden... na een wilde achtervolging door Heerle, Brunsum en Sittard. Toen hij zich had klemgereden... moesten de agenten de voorruit van zijn auto stuk slaan om hem te arresteren. En het is niet bekend of hij onder invloed was... en waarom hij vluchtte voor de politie. En dat zijn de hoofdpunten. Lunch met Jurgen van den Berg. En het Mediaforum met Bert van der Veer en Jean-Pierre Gele, Een vrolijke man die lekker voor de vuist wegkletst met journalisten. Het charme-offensief van de paus lijkt uh, ingezet. Uh, misschien de beelden wel gezien, of de foto's. Uh, gisteren in zijn vliegtuig, uh, nou ja, hij pakte de microfoon... en vertelde gewoon wat hij van dingen vond. Uh, Bert van der Veer, nonchalant, hangend over de leuning van een vliegtuigstoel. Spontane actie, denk jij? Nou, aan de microfoon en de kwaliteit van het geluid te horen... was dat absoluut geen spontane reactie. Ik, ik, Over het algemeen heb ik vrij veel moeite om de stewardess te verstaan... maar de pauze was echt goed verstaanbaar. Dus nee hoor, geregisseerd die en De installatie was daar en, uh, gewoon neergezet, denk ik. Ja, die, die, die, heeft daar, uh, die zat lekker in de business class en die zei... is het al zover? Ga ik, ga ik ze al toespreken? Kennen we dit niet van de Amerikaanse presidenten? Volgens mij heb ik het daarvan het eerst gezien. Was het niet Bush die uh, in het vliegtuig de pers woord Ja, ging? ik heb wel eens filmpjes gezien van, van zo'n vrouw... die hem toen heel lang volgde inderdaad... En die hem ook wel, maar dat was gewoon met een soort handycam. dat uh, nee, zou kunnen hoor. Uh, uh, uh, het is natuurlijk ook wel iets slims. Het is wel een soort van relaxte omgeving. Dus ik, ja, het is, het is gewoon ontzettend handig gedaan van het Vaticaan. Eindelijk eens een keer. Ja, er was veel aandacht voor natuurlijk, uh, want uh, ja, dat zijn we toch van de paus dan niet gewend. Nee, dus dat is al winst en daar zal het hem ook al om te doen zijn. Maar het gaat natuurlijk ook nog eens om de toon van die aandacht. En ook die heeft hij wel weten te zetten door te suggereren, maar dat moet je allemaal maar zeer tussen de letters doorlezen eigenlijk dat zijn opvattingen over homofilie, homoseksualiteit... Wat, wat, zal ik zeggen, genuanceerder zijn dan die van uh, zijn voorgangers. Uh, hoewel, dat, daar kun je nog lang over discussiëren... wat hij precies bedoelde, hoor. Misschien nee. heeft hij zich ook wel op CDA-achtige wijze... handig onderuit weten te friemelen. Ik sprak gisteren Anton Bordaar. Die zei van, ja, er is eigenlijk niks nieuws wat hij heeft gezegd. Nee, nee het, het was sowieso wel raar. Gisteravond in het NOS-journaal was Vaticaankenner, zo heet ze tegenwoordig. En het is ook echt uh, Andrea Vrede. Nou minutenlang aan het woord. En dat ging ook de eerste minuten over dit aspect. En daarna zei ze... maar het echte nieuws is eigenlijk... en toen begon ze over zijn opvatting over de rol van de vrouw in de kerk. Ja, waar hij eigenlijk geen opvatting over had. Het uh, nee, nou, nou, alleen over dat de kerk het een, dan... een beetje had laten lopen al die Ja, ja, ja maar volgens eeuwen. Andrea <laughs> was dit het, eigenlijk het echte nieuws. En dat verbaasde mij. Want ik denk dat ja, als je dat het echte nieuws vindt... heb het daar dan minutenlang over... in plaats van eerst over het... Door kennelijk kleine nieuws. Ja, goed, zij heeft geen correspondent meer, maar nu Vaticaan kennen. Dus ja. zij reageert op de vragen die vanuit de studio worden gesteld. Ja, maar ook daar vinden we wel eens voorgesprekjes plaats. En <laughs> je kunt toch in een paar minuten zo'n gesprek ook wel de andere kant op dagen, lijkt me toch. Ja. Toch zag ik zowel in, in Nieuwsuur als bekneven van de Brink, katholieke vooraanstaande typjes die vonden dat 29 juli ongeveer de belangrijkste dag was... sinds nou. de geboorte en de wederopstanding van Jezus. Nou. Dus ik denk, ik denk dat we... Nou, goed, dat dat gaat hebben denk, we toch wel mooi de... meegemaakt, de... Jurgen. De... <laughs> het gaat kennelijk toch over de interpretatie dan, inderdaad. Want die had, dat heb ik ook gezien. Uh, ja. da daar zat inderdaad iemand die zei van... nou, dit is echt wel een, een stap voorwaarts. Het nieuws, ja. Ja. Nou. ja, de vraag is of dat dan ook uh, beklijft. Hè? Maar dat zullen we later zien. Ja, als je al die eeuwen de plaats van de vrouw niet hebt op kunnen lossen... dan kun je dat denk ik in een paar jaar ook niet voor elkaar krijgen. Nee. <laughs> maar even, even naar, want, want eigenlijk vanaf van het moment van zijn aantreden... is deze paus uh, echt met een mediaoffensief bezig, ja, lijkt het. Bewust, he? bewust of onbewust, maar hij doet het Alsof, gewoon. Als hij hard even meegeeft, bestudeerd. Het zegt echt popiopia, ja, dit. Ja, mij, mij heeft vooral verbaasd, deze man die staat dan een beetje bekend als progressief. Uh, hoe is het mogelijk dat hij gekozen is, uh, een paar maanden geleden... Uh, dat, daar moet iets achter zitten wat ik nog niet heb weten te ontrafelen. Hij heeft een geloof over zijn cv. Ja. <laughs> <laughs> nou ja, de katholieke kerk is helaas nog steeds niet een al te progressieve instelling. en ja. Daarom heeft het mij juist zo verbaasd dat deze man toch eens kunnen bovendrijven. Ja. Want in het begin kwam ik me nog herinneren. Er werd van hem gezegd van ja, inderdaad, het is iemand die, die heel erg sober wil zijn. En, en, en eerder aan de kant van de armen staat ja. dan, dan de rest. Maar hij, hij brengt het toch voortdurend in de praktijk nu. En ook ja. ja, Hij knuffelt wat af. Ja, dan ja. ja. nou stond ik twee weken geleden op het Sint-Pietersplein omdat ik vakantie had. En daar is mij weinig opgevallen van armzaligheid hoor. Nee, precies. Nee, ja, nee, dat zal. Uh, maar was je er wel door gepakt dan nog? Of zo, op een of andere manier? Um, nou, het is grappig om te zien dat, uh, hoe het werkelijk is. Ik moet eerlijk bekennen dat als je op zo'n plein staat. dan gaat het toch meer voor je leven dan wanneer je het alleen maar kent van kersttoespraken. Uh, en wat me vooral treft is dat er zo ongelooflijk veel uh, uh, nonnen daar rondlopen. En <laughs> andere mensen voor wie dit toch echt iets heel groots is. Ja. Dus... Nou ja, hallo, twee, drie miljoen mensen op het stand van Copacabana. Ik vond dat echt beaarstigend. Ja. Dat ja. vond ik echt, echt ja. eng, vond ik dat. Dat was een enorme Zoveel mensen, wat zie je nog? Ja. Ja. Maar ook echt alles en iedereen daar, daar inderdaad. Ja. Ja, nou ja, bijzonder. Um, je, hij liep niet toevallig even over het plein, want dat schijnt hij ook gewoon te doen daar. Uh, ja, nee, maar toen nee, ik er was, niet mocht je drie uur in de rij staan in de brandende zon... om überhaupt ja. het Vaticaan binnen te komen. Hij was de persconferentie aan het oefenen, denk ik. Ik denk het wel, ja. Um, jij zei het net al even over de potvis, het potvisprotocol. Want dat is er sinds de vorige, de, de ja. Johanna. Uh, er was weer een dode potvis. Uh, het walvisachtige dier overleed gisteren... nadat hij was verdwaald in de Noordzee... en spoelde aan bij uh, de Schelling. Uh, Bert, uh, ja, eigenlijk kwam er uh, weinig van dat protocol uh, terecht... want het beest was al dood voordat we het wisten. Nou, ik geloof dat ze nog wel bezig zijn geweest om een gul te graven. Maar er stond inderdaad in, in de krant van Jean-Pierre vanochtend... een prachtig verslag... Wat erop neerkomt, wat, wat er zo al nodig is. Een ambtenaar in een ruitjesbloes... daar begint het, geloof ik, mee. Dat is dan de strandingscoördinator. De burgemeester heeft wat over te zeggen. De politie komt eraan te pas. Mensen van het Dolfinarium Harderwijk. Het, het protocol bestaat. Ja, geweldig. <laughs> Anna van Es heeft het geschreven. Ja, een heel uh, mooi stuk. Uh, uh, uh, nog een citaat uit, uit dat verhaal. De dierenartsen zijn benoemd door het ministerie van Economische <gülh> Zaken. Zij komen speciaal met de boot vanaf Harlingen. En zij zijn de enigen die officieel kunnen vaststellen of de levenloze potvis echt dood is. Hoe staat het in het protocol. Het sluit wel erg aan op dat sigarettenincident waar we het eerder over hadden. <laughs> maar ze zijn we in dit land toch mee bezig af en toe. Maar het, is maar het was echt een happening ook. Mensen met cameraatjes erbij en alles. Ja, ja maar dan kan moet ik wel bevonden. zeggen. Als mijn opa overleden is, dan moet er ook een dokter bij komen... om officieel dood vast te stellen. Dus ja. Dat vind ik op zichzelf nog niet eens zo gek. Maar dat hele woud van regeltjes en de bureaucraten... dat zich hiermee gaat bemoeien terwijl het beest binnen twaalf uur overleden was. Dat ja, kunnen we ook niet weten van tevoren. Maar überhaupt, überhaupt al die sentimentaliteit die er omheen hangt. Ja, er gaan beesten dood. Ja. Dat is heel gek, maar dat gebeurt. <laughs> ja, ja de, de trend is natuurlijk al jaren dat, dat men zich wel wapenen tegen elk natuurgeweld. Als het gaat omweren, dan hebben wij code geel of oranje, als het regent ook. En als er een potvis aanspoelt, dan hebben we daar een protocol voor. En dat, daar ben ik wel eens bang voor, dat dit nog veel verder gaat doorzetten. Maar doen we daar met z'n allen ook niet aan mee? Uh, bedoel, bij de vorige potvis was, was het ook een grote media-gebeurtenis natuurlijk. Ja, ik weet niet wie je met we bedoelt. De media? Nee, we, ja, we, de media. Ja, ja, de media doen hier helaas ook aan mee. Dat, maar ik vrees toch dat de oorsprong hiervan meer nog in de Nederlandse volksaard ligt. Ja, het heeft ook een beetje zelfreinigd vermogen. Ik geloof niet dat over deze vis veel tranen zijn geplankt, toch? Nee, ja, maar die was ook eerder do was weer dood. Die was al dood voordat we, we, we beseften dat het... Dat ik gewoon we lekker snel dood. Gaan <laughs> Dacht jij wel van, uh, wat is natuurlijk zomer. Oh, een potvis van... Uh, ja, daar gaan we weer. Het grappige van zomernieuws is dat dat altijd dierennieuws is. We hebben nu de, de wolf al gehad. <laughs> en nu de potvis, toen dat gisteren bekend werd... ja, toen zag ik daar onmiddellijk de opmaat in... naar een volle week plezier. Ja, Limburg blijft achter. Meestal is er in Limburg iets aan de hand. Ja, ja, ja kom op Limburg. Ja, inderdaad. Er moet nog iets... Bedenk iets Hebben ze daar geen korrelwolven die uitgebroken zijn? Ja, dat is ook al jaren volgens mij. Ja. En de toon van zo'n stukje nog even. Want het is best wel cynisch natuurlijk. En daar stonden toch wel mensen met hun goede gedrag... en ook wel serieus te kijken of ze dat bezig konden. Tong en konden. cheek zou ik het willen. Ja? Cynisch vind ja, maar, ik het niet. Maar, maar dat verdient maar dat het, kan wel. Het, is, het is Het is een goede een beschrijving van uh, het protocol, hoe dat ter plekke functioneert. En ik, ja, ik moet zeggen, ik hou heel erg van dit soort journalistiek. Ik hoop dat uh, Anne van Eerst nog heel veel van dit soort stukken mag zijn. Goed. <lacht> nou, oké okay dan. Ik hoop dat ze naar de VPRO gaat vanmiddag. <lacht> Om te beschrijven wat daar allemaal gebeurt. <lacht> daar gaan we allemaal heen vanmiddag. <lacht> ja, protesteren met <lacht> rokend voor de deur. Zitten. <lacht> uh, 19 augustus gaat de nieuwe zender uh, Fox van starten. Ondertussen wordt er steeds meer bekend over uh, de zender. Uh, veel sport, series ook, films en wessen van Diepen wordt de voice-over. Emotie kent vele gezichten. Ervaar ze nu allemaal op één nieuwe zender. Vanaf maandag 19 augustus. Welkom bij Fox... Jean-Pierre dan ben je intussen terug van vakantie? Ja, dan wel. Dan ga je wel even <laughs> kijken, toch lijkt me zo'n nieuwe Uiteraard, zender? Ja, ik ga wel kijken. Al moet ik er meteen bij zeggen dat dat puur beroepsmatig is. Want het is niet zo dat ik als consument hier erg op zit te wachten. Want veel van hetzelfde. Ja, er is al heel veel uh, emotie op tv. En dat gaat lang niet altijd de goede kant op. Um, maar ik, ik vind het beroepsmatig wel interessant om te zien... hoe Fox zich uh, in Nederland uh, gaat nestelen... Uh, Gaan ze inderdaad uh, Sanoma nog overnemen, zoals de geruchten gaan? Ja, geruchten, uh, SBS niet. dus ook. Ja. Uh, dat sluit ik zeker niet uit, want uh, ze doen dit. Uh, ze zetten geen voet aan wal hier om uh, vervolgens niks te doen. Maar moeten ze niet uh, alles in het werk stellen om eerst die zender eens even goed neer te zetten? Die zender... uiteraard, uiteraard. Nee. Oh. Ze moeten alles in het werk zetten om Sanoma over te nemen. En als ze dat hebben, dan. Maar hebben nu al? Ja. Kijk, het, het, er is natuurlijk een soort van, van balans in het commerciële Nederlandse televisielandschap... waar RTL 4 over vier zenders beschikt. Een massazender, een jongerenzender, een vrouwenzender en een mannenzender. Nou, het enige wat SBS niet heeft, is een mannenzender in wezen. Ja, dat is eigenlijk Fox al voor ze aan het voorbereiden, min of meer. Want het gaat natuurlijk eigenlijk bijna alleen maar over voetbal... als je het over ja. Fox hebt en wat, en wat, wat series die je ja. ook elders kan zien... of kan downloaden, et cetera. Nou, dus het is buitengewoon logisch dat ze zich daarop richten. Maar, maar jij, jij weet op. alles van programmeren. Dat heb je heel lang gedaan ook, uh, voor allerlei RTL-zenders ook. Um, maar, want hoe begin je dan zo'n zender? Je moet dus in het begin mensen daar naartoe lokken. Ze hebben natuurlijk dat voetbal straks. Ja, dat is, helemaal niet zo, dat is eigenlijk helemaal niet zo relevant als het lijkt. Wat, wat echt het meest relevante nieuws rond Fox... van de de weken is is dat ze een, een, een contract hebben afgesloten met zigo eh, en dat ze op 11 komen nou, dan, dan, heb, dan heb je het dus alvast goed gedaan. Dan mm -hmm. zit je dus onder een goede digit. En, maar dat maakt er uit wat je uitzendt. Mensen ja, moeten dat toch wel. kijken? Het maakt, het nee. maakt, het maakt maar <laughs> ja. beperkt uit wat je, wat je dan vervolgens uitzendt. Want je kunt natuurlijk ook niet zoveel. Ik bedoel, al die rechten op die series en die speelfilms... die liggen allemaal gewoon vast. Dus de, wat je wilt, dat kun je dan dus om te beginnen al niet krijgen. Nou, Fox dus wel, want dat is toevallig een, een wereldspeler. Ja, maar zelfs dus dus daar, daar zijn contracten, jean die gewoon al twee, drie jaar verder, verder, verder, verder doorlopen... zodat je daar niet onmiddellijk tussen kan komen. Nou, het Nederlands product, ja, daar kun je snel over struiken. Zoals SBS nogal uh, regelmatig bewijst. Dus het, het zal voornamelijk op voetbal gericht worden. Ja. En dan gewoon lekker in de combinatie met die SBS-zenders. Dus ze gaan veel, veel voetbal doen. Ja, en mannen series, jeugd en lekker. Ja. <laughs> <Okay>. Eindelijk. <laughs> nou, ik, ik zag ook wel namen voorbij voorbij, The Walking Dead, Da Vinci's Demons, The Bridge, uh, Ripper Street. Nou, dat laatste zeg maar ook niks. Walking Dead is wel, uh, doet het volgens mij in Amerika ook heel goed. Ja. Uh, ja. het, is, het is de Amerikaanse bridge die ze uitgaan dus niet de Deense die erg mooi was. Hmm. Dus ja, het is, het is een beetje wat je bij elkaar kan sprokkelen en je bent er gewoon. Het is je aanwezigheid die telt en niet zozeer wat je te bieden hebt. Uh, Jean-Pierre, en uh, die uh, geruchten, dus, uh, jij zei het al even, mm -hmm. dat, dat ga, er werd eerst gezegd de SBS, uh, maar goed, het blijkt nu over, over hele Sanoma te gaan, dat mm -hmm. is nogal wat. Wat ja. heeft zo'n Fox eraan? Want er zitten ook allemaal dingen in, volgens mij, waar je, waar je dan als tv-zender toch niet zoveel aan hebt. Voelt aan wel krijgen. Dat, dat wat is mijn aan? Ja. Wat zeg je zo? Wat heeft Murdoch eraan? Dat is ja. weten waar, waar het om gaat. Ik bedoel, ja, die heeft over de hele wereld tijdschriften ja. en, en kranten, et cetera. En nu kan hij de FIFA en de Panorama ja. en de Nieuwe Revue, de Donald Duck zelfs, terecht in handen van Murdoch te vallen. Ja, ja goed, want hij heeft, we weten dat hij uh, kranten heeft en zo, maar tijdschriften en zo. Zit hij daar ook in? Ja. Oh, oké. Okay. Ik wist het niet. Um, ja, nou, oké. Okay. Dus dat, dat zien jullie gewoon gebeuren. Ja, Het zal niet zo zijn dat de Viva daardoor ineens verandert in een soort fox news achtige Nee, maar het kan wel zijn dat iemand uit Londen roept. die nieuwe revue heeft zijn beste tijd ja. al gehad. Ja, zeker. Het dus ja. wordt wel iets harder natuurlijk dan, het, dan onder een Vincent. En, en de andere zenders moeten zich ze zorgen maken met zo'n Fox? Nee. TV-zenders bedoel ik? Nee, die hoeven zich in wezen niet zo vreselijk veel zorgen te maken. Dat, dat, ja, sorry. <laughs> <laughs> ik had graag een beetje. Volgens dat mij doen. is de Nederlandse TV-kijker ook redelijk merktrouw en conservatief hoor. De, ja, ook de... waar het gaat om het kijkpatroon. Ja, uh, ja dat bedoel van, ik. Ieder avond Boulevard en dan aansluitend... Ja, uitsluitend, ja. Uh, ja. ja. Er, er is van alles aan een nieuwe zender... De TLC of, of uh, uh, 24 of Kitchen, hoe heet dat? Uh, ja, 24 Kitchen. Uh, uh, 24 Kitchen, kitchen. Uh, en allerlei andere special interest zenders... maar dat blijft allemaal heel marginaal. En ik, ik geloof toch niet dat er zomaar een nieuwe partij kan komen... met zomaar een nieuwe zender die ineens massaal zal worden bekijken. Ook niet dat ze het voetballer hebben ja, Nou, nee, zeggen, zelf, zelfs dat is niet gegarandeerd. Dat hebben we natuurlijk in het verleden ook al gezien. Ja, gezien. Ja. ja, er is geen, geen uh, simpele sleutel die je even kunt kopen... waardoor je succes hebt. Zo is het goddank ook nog niet. 19 augustus gaan we het zien, Fox uh, in Nederland. Dank dat jullie hier waren, Jampje pierre Gele en uh, Bert van der Veren. We gaan een liedje draaien uit 1984. Hier is Wang Chung.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 Your baby by the wrist And in her mouth an amethyst And in her rest, right, to sapphire's blue And you need her and she needs you And you need her and onder de naam Huang Chung. Hun eerste liedje was ook China. Uh, dit was later in een grote hit. 1984, Wang Chung Dance Hall Days. We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. Doen we vandaag met Peter Klaver, 54 jaar uit Doornenburg. Waar ligt dat ook alweer? Tussen Arnhem en Nijmegen, bij het kasteel van Floris... Oh. En bij Fort Panneren. Toevallig ben ik er ook vrijwilliger bij het fort. Dus vandaar Kijk, dat ik dat uh, goed weet. En u bent dierenarts? Ik ben dierenarts voor exotische dieren, wildlife en hobbyvarken. Wildlife ook, maar geen potvis hè, in de achtertuin toevallig. Nou, ik heb wel eens heel onderkast Buren gewerkt. En ik ben wel eens hiervoor gevraagd in het verleden. Maar ik heb geen officieel... Ik ben niet de overheid aangewezen als deskundige. Nee, niet op het gebied uh, van potvissen. Nee, oké. Okay. Uh, we gaan eens kijken of u het nieuws een beetje bijgehouden hè, En of de potvis erin voorkomt. Je weet het nooit. Eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen. De Nationale Nieuwsquiz. In 2007 introduceerde toenmalig minister Vogelaar het krachtwijkenbeleid. Er zijn geen gunstige effecten meetbaar. Mensen die er wonen zijn wel tevredener dan tien jaar geleden. Maar die verbeteringen zijn er volgens de onderzoekers ook te zien in wijken die geen extra geld hebben gekregen. De resultaten van dit geld zijn wel heel erg uh, mager vind ik. De achterstand blijft. Ja, vijf jaar lang is geprobeerd om de vogelaarwijken van Nederland beter te maken. Maar we moeten nu concluderen dat dat niet gelukt is. Vraag 1. Welke instantie komt tot die conclusie... dat het dus niet is gelukt om de achterstandswijken van Nederland leefbaarder te maken? Centraal Planbureau? Zou wel niet goed zijn. Dat is niet goed. Het Sociaal en Cultureel Planbureau. Oh. SCP. Vraag 2. De overheid en de woningcorporaties hebben samen tussen de 750 miljoen en 1 miljard euro uitgegeven. aan het verbeteren van de Vogelaarwijken. Hoeveel wijken kwamen in aanmerking voor deze hulp? Ik dacht 42. Het zijn er 40? Ja, in 2007 heeft Ella Vogelaar, de toenmalige minister. de 40 ergste achterstandswijken in Nederland uitverkozen om op die lijst te komen. Vraag 3 is een kop uit de krant. Die lees ik voor, namelijk deze. De eerste keer dacht ik dat ik doodging. De eerste keer dacht ik dat ik doodging. Gaat dit overeen? Zimbabwanen mogen morgen voor de tweede keer meedoen aan vrije verkiezingen. Maar de herinneringen aan de bloedige verkiezingen van 2008... liggen nog vers in het geheugen. Twee, inwoners van Leiden huiveren bij de gedachte... dat er in de toekomst vaak stroomstoringen kunnen optreden... door de extreme hitte, zoals netbeheerder Liander voorspelt. Of drie, de deelnemers aan het nieuwe onderdeel High Dive op het WK Zwemmen... weten hoe eng het is om van 27 meter naar beneden te duiken. De eerste keer dacht ik dat ik doodging. Ik gok je, ik weet het echt niet. Ik denk C. En dat is goed. Kop uit het AD... Gisteren werd voor het eerst het onderdeel high dive toegevoegd aan het WK-programma. Dat is in Barcelona, dat WK zwemmen. De bedoeling is om van 27 meter hoogte met zoveel mogelijk capriolen naar beneden te duiken. Misschien dus kan Petty Bruid ook een keer meedoen. Vraag 4. We blijven bij het WK zwemmen in Barcelona. Welke Nederlandse zwemmer liet gisteren een kans op een finale plek voor de 200 meter vrije slag lopen? Omdat hij daarvoor een swim of moest zwemmen? Oeh, ik heb het wel gezien. Oh, deze gene kant. Oh. Hoe heet hij? Karstens, Kirstens. Karstens, de... Kirstens, het is niet goed. Sebastiaan Verschuren. Verschuren. in de halve finale even snel als Australiër Cameron McAvoy. McAvoy. McEvoy. Ik weet het niet. Whatever. Vraag 5. een geluidsfragment. Wie is dit? En wij vinden gewoon de besluiten die genomen zijn in het kabinet... om te bezuinigen, zwaar te bezuinigen op onze internationale representatie... Ja. ambassades, ja. consulaten. Consulate. Ja. is gewoon fundamenteel fout. Wientjes van de werkgeversorganisatie. Ja, dat is goed. Bernard Wientjes, Hij pleit voor het openhouden van ambassades en consulaten... omdat zij een uitstekend platform zijn voor het Nederlands bedrijfsleven, zegt hij. Minister Timmermans wil juist het aantal posten in het buitenland verminderen... om te bezuinigen. Vraag 6. Wientjes kreeg gisteren ook nog de Liberale Aanmoedigingsprijs. Welke organisatie gaf die prijs aan de voorman van VNO-NCW... vanwege zijn bijdrage aan het sociaal akkoord? Liberale organisatie. Ja, ik denk dat de VVD, maar het zal niet goed zijn. U zegt de VVD... V VVD, ja. Ja, is niet goed. Het is de JOVD. Ah, zeg maar de jongere afdeling van de VVD. Dan de laatste vraag. Nog vier punten te verdienen, die kunt u ook nog gebruiken. Aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. Dus geen persoon, maar een onderwerp. En de vraag is simpel, wat wordt hier bedoeld? Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Vier, ik heb me niet aan het protocol gehouden. De pauze in het vliegtuig. De pauze zegt hij. De volgende aanwijzing. Ik kon voor een grote ontploffing zorgen. Het oh, zou ook nog steeds een pauze goed. kunnen zijn geweest. Nee. Mijn achternicht Johanna kreeg veel meer aandacht. Ik ben niet ja, helemaal de eerlijk. potvis. Uh, op de, de hoogte de, van de familie van de pauze. Maar... En vannacht ben ik ja. weggesleept van de schellingen ja. en Harlingen. Nou, dat is niet de pauze. Het is inderdaad die potvis. De, ja, die had in het protocol gehouden. Het vliegtuig werd gezegd. Maar ja, dat is een uh, <laughs> ja, verkeerde gok. Ja. En de pauze is ook geen onderwerp. Hè? Is een uh, persoon. Ja. Die is gelijk. Ja, ja, die is gelijk. Ja, ja. Ja. Ja. Daar heb ik u. Uh, ja. Potvis dus. Uh, nou, we komen op uh, uh, twee. Dat betekent veel. dat we heel goed moeten zijn. Dat gaan we zeker niet redden, nee, nee, dat kan ik nu nee. al zeggen. Nee. Uh, eens kijken wat we verder nog doen vandaag. Ik denk dat criminaliteit uh, nooit goed te spreken is, was inderdaad.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 Peter Klaver is de kandidaat van vandaag. We gaan snel door, want we willen toch deel 2 ook even spelen. U had 2, ja, bijna onmogelijk om ja. die 90 te halen. Maar we gaan toch kijken hoe ver u komt. Daar komen ze, de vraag. De nationale nieuwspis. Het Syrische leger heeft een groot deel van welke stad teruggevorderd op de rebellen? Pas. Homs. De Londense brandweer geeft welk boek de schuld van de toename van het aantal handboeiongevallen? Pas 50 tinten grijs. Hoe heet het Nederlandse bedrijf dat de metro gaat bouwen in Saoedi-Arabië? Boskalis. Structon. In welk land zijn stranden besmeurd met 50.000 liter ruwe olie na een breuk in een pijpleiding? Thailand. Goed. Nederlandse waterpolosters hebben verloren gisteren in de kwartfinales van het WK van welk land? Hongarije. Dat is goed. Hoe heet de Mexicaanse zakenman die weer zint op een overname van KPN? Slim. Goed. Welke internationale instantie heeft een brandbrief geschreven aan 122 landen om meer geld te krijgen? Pas. Internationaal Strafhof Welke actiegroep protesteerde gisteren in Amsterdam... tegen Poetin en de leider van de Russische Orthodoxe Kerk? De Push and White? Right. Nee, dat is Veemen. Welk land gaat als eerste experimenteren met een scheidsrechter bij het voetbal... Nederland. Dat is goed. Minister Lodewijk Asscher wil speciale sollicitatieavonden... voor wie organiseren? Voor je oudere werknemers, 55 plus, Dat is goed. Hoe oud is de Litouwse zwemster... die gisteren een wereldrecord zwom op de 100 meter schoolslag? Gok 18. 16. De Chinese leverancier van welke elektronica ligt... onder vuur vanwege slechte arbeidsomstandigheden? Eh, uh, is van... Apple. Dat is goed. Wie zei gisteren dat de 130-kilometer-regeling voor iedereen duidelijk is... De minister, uh, minister... staatssecretaris... Steven. Staatssecretaris Steven is goed. Zat nog in de knal. Ja, de opgave was van tevoren al onmogelijk. Ja. Hè? 45 moesten er goed zijn ja. om, uh, om überhaupt 90 te halen. Uh, er waren er nu 7 goed. Maal de 2 uit de eerste ronde is 14. Dat is niet best. Dat kan beter. <laughs> U krijgt van mij mee de kaarten uh, voor beeld en geluid. De lunchradio, de mok en de lunchbox... gaat allemaal mee naar het prachtige Dordenburg. Dank u wel. En die radio vaak aanzetten en dat nieuws ietsje beter volgen misschien. <laughs> Tijdens reis terug, hè? Goed, zes met je programma. Dank u wel. Hij kan er nog om lachen. Peter Klaver was de kandidaat van vandaag. Zometeen is er een werklunch na het NOS Journaal van 1 uur. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV de meeste klokkenluiders, daar kun je voor zeggen, die eindigen toch wel positief. Welkom in de tijdmachine. Hoe actueel is de geschiedenis? Kijk, er zijn voortdurend van dit soort gevallen. Vanaf de middeleeuwen steeds spelen dit soort vragen, altijd. Historici Wim Berkelaar, Herman Pleij en Vic Meijer stappen in de tijdmachine. De grote klokkenluiders zaten natuurlijk vaak in dictaturen. En dan zie je dat daar een gedeelte van het verleden ook bewaarheid wordt. Hij houdt het midden tussen Don Quixote, een charlatan en een klokkenluider voor mij op. Zometeen, tussen twee en half vier,